Prinses Beatrix was niet bij de dode herdenking. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft daarvoor geen reden gegeven. Ze is morgen wel bij het bevrijdingsconcert op de Amstel. Op de Waalsdorpenvlakte in de Duinen bij Den Haag werd herdacht... dat er meer dan 250 Nederlandse verzetstrijders zijn doodgeschoten. In het voormalige doorgangskamp Westerbork... stond de herdenking in het teken van weeskinderen in het kamp. Zij waren ondergebracht in een aparte barak. Vrijwel alle kinderen zijn omgekomen.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 De Spaanse politie heeft een marihuana-netwerk opgerold... dat zich bezighield met de teelt van drugs... en het vervoer daarvan tussen Spanje en Nederland. Er zijn 21 mensen opgepakt, bijna allemaal Nederlanders. Die stuurden drugs met materiaal naar Spanje om kassen te bouwen... en de drugs te telen. De politie zette zo'n 100 agenten op de zaak. Die ontdekten in het zuiden van Spanje, bij Malaga, 15 plantages.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 Bij de Lexus CT200H met 14% bijtelling... krijgt u tijdelijk een topracefiet van Eddy Merck's cadeau... te waarde van 2195 euro. Kijk op Lexus.nl. Nogmaals goedenavond. We gaan praten over het afgelopen voetbalseizoen. Nou ja, afgelopen het is nog helemaal niet afgelopen... want er zijn nog twee wedstrijden te gaan voor alle ploegen. We praten hier in de studio met Willem Vissers. Hij is van de Volkskrant. Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad. En Ronald van der Geer, onze eigen NOS-commentator. Uh, heer, ik wil jullie allereerst uh, vragen om het moment van het seizoen. Willem Vissers. Ja, je kwam er net pas mee. Dus we hebben heel snel moeten nadenken. Ach. Maar uh, <laughs> ik denk dat ik het hou op uh, de kans van Jeremy Lenz in de arena tegen Ajax... Toen stond het 1-1. Lens gaat alleen op de keeper af. Uh, schiet hem geloof ik net naast. Uh, in de tegenaanval uh, maakt Ajax 2-1. Dat het eigenlijk beslist. En van Bommel die bij de aftrap toen nog Lens over het bolletje aaide. Zo van, uh, jammer, goed je best gedaan. Shoot? Ja, Ik kies voor het tunnelincident bij Feyenoord uh, bij PSV. Alweer Lens? Ja, weer met Lens en, uh, en Joris Matthijssen. En niet zozeer op het moment zelf. Want het was natuurlijk een hele uh, lullige vechtpartij. Het was niet eens een vechtpartij. Het leek eigenlijk helemaal nergens op. Uh, maar vooral omdat het een soort symbool was van de opgefoktheid bij PSV. De stress uh, in Eindhoven en uh, uh, de grote teleurstelling over het, mis, over het mislukken van dit seizoen. Dat Ik kies voor uh, Feyenoord-Ajax. En dan met name voor uh, de goal van Graziano Pelle in de, in de slotfase. Met wat dat teweegbracht, Wat dat misschien ook wel uh, bij Feyenoord uiteindelijk teweeg bracht. En, uh, Je het feit, de 2-2? De 2-2. Hij maakte maar één goal in die wedstrijd. Dat was de gelijkmaker. En uh, het was de dag dat uh, Guidetti afscheid nam. Althans, die werd nog een keertje teruggehaald. Iedereen had het nog over hem. En over Pelle bestond natuurlijk toch altijd maar wat twijfel van... Uh, kan dit nu een publiekslieveling worden of niet? Vanaf dat moment was hij het. Aansluitend, overigens, um, aan dat moment was er nog een ontzettend goede redding van Kenneth Vermeer op een inzet voor volgens mij Lex Immers. Dat waren twee kort op elkaar volgende momenten die, die, ja, die ik uh, fantastisch vond. Allemaal dingen die ongetwijfeld uh, het komende, uur, komende anderhalf uur, als we praten over het voetbalseizoen, nog uh, aan de orde komen. Eén uh, ding is zeker, Kambuur Leeuwarden staat volgend jaar in de Eredivisie. Omdat de koploper dan gisteren verloor, kon de interimtrainer Henk de Jong gisteren de titel pakken met Kambuur. Het is ook een beetje kampioenschap kampioenschap voor van Ats. We hebben heel veel samen gedaan. En, uh, alleen ja, de laatste wedstrijd hebben blijft gedaan. En, uh, ja, het heeft wel geleid tot een, uh, tot een titel hè, die er eigenlijk niet meer in zat. Nou ja, daar zijn we heel blij om. Vooral uh, ja, de mensen hoe gek ze worden, jongen. Maar wij zelf natuurlijk ook. Voor de stad Leeuwarden is dit geweldig. Hè? Je, je weet zelf ook, Leeuwarden, wat voor club, of kampioen, wat voor club dat is. Ja, slapende reus En laat het nu maar eens een keer goed ontwaken dan. Sjoerd, ja, je zat ook helemaal met Volendam in je hoofd, hè? Ja, ik had op Volendam gerekend. Maar ik vind Cambuur wel heel erg leuk. Omdat het wel een echte voetbalclub is. Ja. Een echte voetbalstad. En uh, ik gun het ze daarom wel. Een paar jaar geleden was ik bij die wedstrijd tegen, tegen Rode JC. In de, dat is een van de meest. Toen zaten ze er heel dichtbij. Ja, ja, dat was echt een van de meest meest slepende wedstrijden. Waar ik ooit bij mij geweest in Nederland. En, uh, en die verloren ze net. Dat was onder Stanley Menzo toen. En, uh, en nu dan wel gehaald. Nou ja, uh, mooi, mooi voor de Friese. Ja, de Volkskrant had vanmorgen een keurig overzicht wat er allemaal in die twee wedstrijden gebeurd was. Willem Vissers, maar hadden jullie verwacht dat het Kamerbeur zo nou, zou zijn? Nee, ik had ook wel gedacht dat al dat ene puntje zou halen. He, dat had ik wel verwacht, maar ik vind het wel leuk. Want wat Sjoerd ook zegt, het is echt een, een, een mooie club. He, het is een club met toch wel veel traditie, met heel fanatiek publiek. Uh, ze komen ook gewoon massaal op. Ik moet alleen uitkijken dat je niet... Uh, want ik weet nog, de, een van de laatste keer dat ik daar geweest ben... ben ik op de heen en op de terug ben geflitst. Dat is me verder nooit <lacht> gebeurd in mijn leven. <lacht> maar daar moet je wel mee uitkijken, daar in de buurt. <lacht> ja, ja. Uh, heeft Cambuur Ronald iets te zoeken in de Eredivisie? Want dat is natuurlijk de volgende vraag. Dit is een beetje de grote onbekende. Want als je me nu vraagt, noem me vijf spelers van Cambuur... dan kom ik niet zo, zo heel ver... Um, het is de grote vraag wat er, wat er mogelijk is. Er komt dan ook van wat meer financiën los. En zij zullen een team gaan formeren. Dat toch beter moet zijn dan het team waarmee ze uiteindelijk kampioen zijn geworden. Daar zal het van afhangen. Maar ik denk dat, dat men zelf ook wel iets te verrast is uiteindelijk door die promotie. Om ja, heel snel iets voor elkaar te boksen. Dus eerlijk gezegd, als je, als je het vraagt, denk ik nee. Dus hebben er niet zo heel veel te uit te zoeken. Ja, is dat ook een beetje de makker van de Eerste Divisie tegenwoordig? Dat jij, maar waarschijnlijk jullie ook niet uh, vijf spelers van Cambuur uh, kunnen noemen? Nou, Cambuur heeft eigenlijk dit seizoen niet zo heel erg in die top meegedraaid. Dus uh, die, van die topclubs heb ik nog wel eens wat, wat gevolgd. Ja, ja. En daar ken ik ook nog wel wat spelers. Maar Cambuur is daar natuurlijk door de omstandigheden... Eén keer eerste en, en, geweest, hè? Alleen ja, nu. en door de omstandigheden ja. kroop alles natuurlijk als een harmonica in elkaar. Ja. Hè? Het, het wegvallen van AGOVV, het wegvallen van Veendam en zie daar. Daar waren ze ineens. Dat doet niets af aan de prestatie. Maar het is, ja, het is een, een slapende reus. Maar hij lag wel ver weg te slapen. Ja, is er leven voor de eerste divisie, Sjoerd? Nou, um, voor een heel groot gedeelte van die clubs natuurlijk niet. Maar ik geloof wel dat er een paar in de top wel een paar aardige clubs zitten. Uh, een club als um, Willem II gaat nu weer terug naar de eerste divisie. Ja, die komen uiteindelijk wel weer terug. Sparta vind ik eigenlijk ook een eredivisieclub. Ik vind Kambuur er prima bij passen. Dus er zijn in die top best wel een paar clubs... die heel dicht tegen de eredivisie aanzitten... en die ook de potentie hebben om goede eredivisieclubs te worden. Maar over de hele linie en wat daaronder zit... ja, dat is natuurlijk een proces van jaren. Is het allemaal wel minder geworden. Ja. Ja, het gat lang... is heel erg groot geworden. Ja. Ik had het vallen vorige week aan ja, Twitter. is natuurlijk heel erg opportunistisch. Maar ik dacht, dat doe ik toch maar even. Maar er waren er vijf van de zeven wedstrijden die gespeeld werden... die hadden tussen de vijf en tienduizend toeschouwers. Wat natuurlijk eigenlijk heel goed is. Volle stadions, toen, hè, in de beslissende fase van het seizoen. Maar het gat met de Eredivisie is eigenlijk door de jaren heen iets te groot geworden. Er zou ook uh, Murdoch, die nou heel veel geld in het voetbal gaat stoppen... die zou eigenlijk goed moeten kijken of die Eerste Divisie niet iets die begrotingen kan optrekken. Want uh, de Eerste Divisie is altijd heel belangrijk geweest als opleidingsinstituut. Als je kijkt naar heel veel grote spelers die daar zijn begonnen. Hè, van Jaap Stam tot Van Nistelrooy tot Ruud Gullit en zo kunnen we er honderden opnoemen. Klaas-Jan Huntelaar. Maar het is nu wat minder geworden, want het is eigenlijk een soort jeugdcompetities geworden. Eh, iemand die goed is, die kan ook in de topklasse gaan spelen. Want dan heeft hij vaak meer publiek en hij heeft meer geld en hij hoeft minder te trainen. Dus in de eerste divisie spelen nu vooral heel jonge jongens... die echt ambities hebben om betaald voetbal te spelen. Maar dat zijn vaak natuurlijk ook niet hele goede spelers. Maar kijk naar de gemiddelde leeftijd, bij clubs als Telstar en zo. Dat zijn allemaal teams van 1, 22 jaar, soms nog minder... Ja, en dat is eigenlijk net niet genoeg. Vroeger hadden al die clubs een paar routiniers. Ja. Die, die gingen nog een paar jaar mee voetballen. En dat zie je helemaal niet meer. Maar het gat is wel heel groot. Maar het is niet onmogelijk geworden om aan te haken. Kijk maar naar Peck Swollen. Die hebben het natuurlijk heel goed gedaan. Maar er een... zijn natuurlijk wel meer clubs die uh, een jaar aangehaakt hebben. Maar meestal het ja. tweede of het derde jaar dan enorme problemen kregen. Ja, maar dat, dat, kijk, dat, dat, kun je, dat kun je uittekenen. Dat zijn ook clubs die een beetje qua achterban in die, in, in die groep vallen... He, die er net boven of er net onder vallen, Sparta, RKC... dat maakt elkaar niet zoveel qua uh, potentie. Dat heeft ook met het moment te maken... en met uh, de juiste trainer, en met de juiste spelers, en met beleid. Uh, maar qua potentie liggen die clubs niet heel ver van, van elkaar, volgens mij. Maar, nee, maar de... Pack uh, heeft wel uh, een aantal jaren hoog meegedraaid. En die waren eigenlijk er wel aan toe. In de eerste divisie? In de, de eerste divisie. Ja. Die hebben echt een paar jaar om het kampioenschap gespeeld. En dat is bij kampioen nu een beetje de vraag. Hè. Die hebben toch een aantal jaren... Een beetje een sub top gespeeld. Die worden er nu kampioen vrij onverwacht. Die moeten gewoon echt wel wat gaan doen. Anders dan is het echt een kansloze zaak. beleid gemaakt met een nieuw ja. stadion. Die begroting is langzaam maar zeker wat opgeschroefd. Pek kan, kan een club worden als Herakles. Ja. Herakles is natuurlijk ook wel ja. vergeten. Maar die zijn ook uit de eerste divisie gekomen. Mm -hmm. En Die spelen nu alweer uh, ja, dat is, heel dat is, lang, uh, dat is vaak wat ze bij Raak dus ook ja. wel zeggen. Van we worden langzaam maar zeker ingehaald door ze wollen. En dat is natuurlijk ook zo. In, in die strijd om dat nieuwe ja. stadion. De, het nieuwe stadion bijvoorbeeld. heeft Pek natuurlijk veel meer financiële mogelijkheden ook gegeven. Ja. Even terug naar die eerste divisie. Uh, kan Volendam deze klap nog te boven komen, Ronald? Nou, normaal gesproken is het zo dat zo'n ploeg die in de slotfase zo'n klap krijgt... uiteindelijk in de, in de nacompetitie ook uh, uh, ten onder gaat. Alleen ik denk dat de tegenstand nu wel meevalt. Dus dat Volendam nog best wel een uh, partijtje kan meeblazen. Maar aan het einde van de rit niet opgewassen is tegen een eredivisieclub. Um, het is nog even de vraag natuurlijk wie er na, naast VVV uh, daaraan gaat meedoen. Maar ik denk uiteindelijk dat die teams... Los even van de emoties en wat er allemaal aan, aan, aan, aan zaken bij komt. Maar normaal gesproken denk ik dat Volendam het niet tegen de Eredivisie clubs gaat redden. Zie jij nog clubs uit de Eerste Divisie naar boven gaan? Nou, ik, ik, ik hoop een beetje op Sparta en dat, dat, dat, dat het zit een puur. Vanwege de naam? Ja, ja dat zit een puur in de sentimenten en de traditie van die club. 125 jaar oud, um, zit al veel te lang in de Eerste Divisie. Is een, uh, is een sympathieke, warme club. Uh, die er eigenlijk wel een beetje bij hoort, nam, voor mijn gevoel. Dus die zou ik er, maar dat, dat is puur op sentiment uh, gestoeld. die zou ik er wel graag bij hebben. Is een grote achtergrond ook He? nodig trouwens. Want ik hoor, uh, uh, ik kom niet ja. dagelijks bij Sparta, maar ik hoor wel verhalen dat hoe langer het duurt dat zij terugkomen. hoe moeilijker ze het financieel krijgen. Want ze zijn toch eigenlijk een grote club. Ja, nou, ze, ze zijn te groot voor de eerste. Divisie. Ze hebben de lat heel hoog gelegd natuurlijk aan het begin van het seizoen. Het ze moesten kampioen club. worden. Ja. En uiteindelijk was het zo dat als het kampioenschap er niet zou komen... en dus ook daarna via de na-competitie de promotie niet... dat er weer gesneden moest worden in de begroting. en dat er, ja, dan, dan wordt het lastig om ooit nog terug te komen. Ja. Want dan moet men geloof ik nog met een, met, met een derde of zelfs met twee derde terug. Maar ja. wat bij Kambuur natuurlijk wel gelukt is... nieuwe trainer, succes, zeven van de acht wedstrijden winnen daarna... is bij Sparta met een nieuwe trainer niet gelukt. Nee. Sparta is een beetje het PSV van de eerste divisie geweest dit seizoen. Er ga een hele grote druk op, het moest gebeuren, ze moesten promoveren. En daar zag je ook dat het, uh, dat het toen het spannend werd, dat het misging. En uh, nou, dat Henk de kater en ik zou kunnen veranderen helaas. Ik denk dat we de eerste divisie wel gehad hebben morgen. Nou, ik maak me nog wel zorgen ja. om de Limburgse clubs natuurlijk. Want ik ben als Limburg ja. natuurlijk wel uh, bevoordeeld. Uh, in jouw jeugd waren er een stuk of zeven Nou Nee, maar je hebt nu natuurlijk nee, twee maar... clubs in de eerste divisie ja. zitten... Die in die nakomties gaat spelen. En, en misschien ook wel de twee clubs uit de Eerdivisie. Er komen straks vier Limburgse clubs als het een beetje tegen zit. Willem de komende twee weken niet bellen hoor. Die is, die <laughs> dus het is, ik bezig. zou zeggen voor de matchfix, als ik zeg. Euh, dan zou ik het even redden. Dit wordt echt broedermoord. Hè? Ja, nou, dan moet het er echt. theoretisch gezien staat er straks geen enkele Limburgse club meer in betaald. in de Eerdivisie. Dat is dan nooit gebeurd. Ja. Dus dat zou wel heel sneu zijn. Chef van Goos heeft dat uh, jaren geleden al voorspeld. Ja, want ze hadden natuurlijk moeten fuseren. Dat ja. hebben ze natuurlijk nagelaten. En nu zitten ze allemaal, en dan gaat het met NVV weer even goed... en het gaat weer even goed met Roda, het gaat weer even goed met Fortuna. Maar het is eigenlijk natuurlijk te klein voor, uh, voor drie clubs in het zuiden. Maar het fuseren is nog steeds niet mogelijk vanwege het sentiment? Ja, en het sentiment is heel raar, want het zijn altijd maar... Een ja, ik bedoel, dat sentiment is belangrijk, want het zijn wel vaak de echte supporters. Het zijn wel die mensen die op vrijdag ook meegaan naar Veendam. Dus die moet je niet onderschatten. Maar het zijn echt altijd maar een paar honderd mensen die daar echt een punt van maken. En die paar honderd zijn wel belangrijk. Dus dat is altijd heel moeilijk. Dat geldt een Ho beetje in Brabant ook natuurlijk. Ja. Dat daar ook een hoop clubs... Uh... Ja, dicht bij elkaar, uit dezelfde vijver vissen terwijl ze elkaar zouden kunnen versterken. nak bedoel je? Maar ja, dat is los ja. van, de, van de emotie. Nou ja, dat Nak en Willem 2 bij elkaar losmaakt, dan weet je hoe het alles, alles van werkt. Ja, dat is <lacht> ja. zo <zal> moeilijk samengaan. <lacht> maar goed, die, die trekken ook nog wel uh, 18.000 en 12.000 mensen. Dat, dat is een wel een ja, verschil. Ja. Maar goed, er zaten daar hè, naast de RBC's en weet ik wat, allemaal ja. kleine clubjes... die natuurlijk eigenlijk ook maar een beetje aan het rommelen zijn is in de zo. marge op het niveau Fortuna, zeg nou, maar. Nou ja, maar dan... MV en Fortuna bijvoorbeeld hebben best wel veel publiek. Mvv heeft altijd vier, uh, vijfduizend mensen. En Fortuna is het een beetje draait. Gisteren was het Mvv Fortuna, zitten er 8000 mensen. Ze dus er zit best wel publiek. Ja. Alleen ja, er zit natuurlijk niet genoeg bedrijvigheid. In, voor, uh, zeker in de crisis nu, voor iedereen. En dat is, uh, was natuurlijk met Veendam ook. was best een aardig clubje voor, voor die anderhalf, twee mensen die, die kwamen kijken. Alle bedrijven gingen failliet daar in de buurt. Ja, dan is er op een gegeven moment niemand meer die dat kan sponsoren. En dan gaat het gewoon niet goed. We zullen nu echt Ik ben afsluiten klaar met de eerste, eerste divisie. Ja, de eerste ja. divisie. Uh, morgen ja. tegen Willem II kan Ajax voor de derde keer op een rij landskampioen worden. Uh, in de arena ontvangt het team van trainer Frank de Boer. Dan de sluiten. Willem uh, II. Willem II uh, heeft natuurlijk nog geen uitwedstrijd uh, gewonnen uh, dit seizoen. Alleen als je gewoon bekijkt zeg maar, hoe ze tegen PSV hebben gespeeld in de uitwedstrijd. PSV heeft het verschrikkelijk lastig gehad. Twente was volgens mij uit, was gelijk spel. Dus het is niet zo dat je daar even overheen loopt. En ze spelen gewoon heel... Uh, met heel veel energiek spelen ze die, die wedstrijden. En uh, natuurlijk, het niveauverschil is, is groter. Uh, maar je zal wel heel veel energie erin moeten steken. Bovendien heeft Willem II nog een elftal geblesseerde, las ik. Uh, Sjoerd... Wordt het nog een probleem voor Ajax? Nee, absoluut niet. Nee, er wordt geen enkel probleem. Ja, Frank de Boer moet het zeggen en dat snap ik ook allemaal wel. Maar um, Het is de kampioenswedstrijd notabene. Kijk, als deze wedstrijd in november dat wordt Dat was verschil... van Van ook, hè? Ja, dat klopt. Maar <laughs> ik denk dat, Ajax... <laughs> dat Ajax er wel mee om kan gaan inmiddels. Uh, nee, maar uh, Willem II uh, uh, in november tegen Ajax... kan ik me nog voorstellen dat, dat, uh, dat ze een mindere dag hebben... en dat ze het even half opnemen. Uh, maar in zo'n wedstrijd gaat dat absoluut niet mis En dan is het niveauverschil veel en veel te groot. Dus dat wordt gewoon 4-5-0. Wat is de kracht van dit Ajax, uh, Ja, ik heb er vandaag een heel artikel over geschreven. Het is echt het collectief. Het is natuurlijk geen ploeg. En ik vind het wel eens jammer, want Ajax vereenzelvig je altijd met uh, de, de grote spelers van Sterren, Nederland. Sterren, Kruif, Keizer, Sterren. Zwart. Uh... En dat kan niet meer, dat weet ik ook wel. Maar het, dit is geen sterrenploeg. Uh, het is een, uh, want als je moet zeggen wie de beste ajax is van dit jaar, dan gaat iedereen iemand anders zeggen. Uh, ik geloof dat ook bij Ajax een soort van die was. Ja, ik ben heel erg gecharmeerd van Eriksen. Die vind ik wel dat hij een tijd minder gespeeld heeft. Maar die is toch wel erg goed, hoor. Uh, maar ja, goed, men verwacht veel meer van hem nog dan. Maar ja, als je, als je tien mensen gaat vragen... noem de beste Alexiet op, dan zeggen er acht een ander. Nou, we zullen ik. het de drie van Eriksen, het? Ja, ik, ik zou voor Fischer kiezen niet omdat het de beste is... maar omdat ik daar het meest in zie. Ik nou, vind ja. het de leukste speler. En dat is ook een mannetje waar een beetje, waar een beetje gif in zit. Waar een beetje, waar, die iets aparts heeft. Uh, want Ajax is, is de meer dan terechte kampioen. Daar is iedereen het over eens. spelen veruit het beste voetbal. Maar het is een beetje een ideale schoonzone elftal. Het zijn allemaal uh, keurige blonde jongens die, uh, die, die technisch uitstekend kunnen voetballen. Maar uh, wat Willem zegt, er ontbreekt een ster. Er ontbreekt ook een beetje een, een Theo Jansen-achtig type. Hè? Gewoon een, een, een, een rare gozer erbij. Ja, die lieten ze gewoon gaan, hè? Ja, ja nou, dat, dat is ook weer een apart verhaal. Maar er hadden er had wel één of twee karaktertjes in mogen zitten. Ook zoals Vertongen dat was vroeger. Ja. Um, die, wa waardoor je een beetje affiniteit met het elftal krijgt. En dat heb je wel op basis van het voetbal. Want dat is allemaal uitstekend. Dat heb ik iets minder op basis van de persoonlijkheden die erin zitten? Ja, ja, da ja daarom, toevoegend. Er zijn ook eens wedstrijden geweest van Ajax. Waar je zat te kijken dat je denkt: als er nou eentje wat gif had gehad en, en, en hè, iets in zo'n wedstrijd teweeg had kunnen brengen, hadden ze daar wellicht profijt van. van en dat kunnen... bedoel je ja, maar het wel internationaal er niet... waarschijnlijk. Want nou, daar ging nationaal het niet goed. wel, want ze hebben er natuurlijk toch ook wel in wedstrijden nationaal die ze dan misschien wel wonnen of gelijk speelden. En mm -hmm. Ze hebben veel gelijk gespeeld dit jaar. Dat er misschien toch wel net even iets anders nodig was in een wedstrijd. En dat, dat ging niet. Ik zou overigens dan maar Siem de Jong noemen als het cement Tussen de stenen en de man die zijn derde kampioenschap haalt. Maar dat is eigenlijk hetzelfde als ieder ander noemen. Want het is inderdaad wat Willem zegt: het is een elftal zonder uitschieters. Ja, het is omgekeerd van... met vroeger. Met een paar jaar geleden had je Suarez. Hè, en dat het hele Ajax-spel had niets meer met Ajax-spel te maken. Dat was alleen Het was alleen Swaaris. Ja. Vertongen die speelde vanaf links de bal diagonaal naar rechts voor. En dan ging Swaaris iets leuks doen: die schoot hem in de kruising of die beet iemand in zijn nek. Er gebeurde altijd iets. En dat was niks meer van Ajax. En nu is het een beetje andersom. Ik bedoel, Er is helemaal niemand meer die op zoiets lijkt. En het is, het is allemaal... Uh, ja, Fischer is inderdaad de jongen. Ja, die heeft ook geen geweldig seizoen gespeeld. Die, heeft gewoon, die is een aankomende ster. En die heeft een aardig seizoen gespeeld. Maar het is wel leuk om naar te kijken. En die doet, die doet onverwachte dingen. En die, als je nu alleen naar de buitenspelers kijkt. Naar Boerrichter, naar, naar Luke Koki. Naar Schoen, die dan eigenlijk helemaal geen buitenspeler is. Maar die ook regelmatig daar moet gaan spelen. Het is allemaal niet echt des Ajax, vind ik. Maar het is de, de, de kracht van het collectief. Maar het is ook wel de kracht van het pure voetbal. Frank de Boer is iemand die ja, in alles van voetbal uitgaat. Ik wou net zeggen, is het ook de kracht van Frank de Boer? Ja, ja nee, absoluut. Kijk, die heeft zijn stempel natuurlijk enorm op dit elftal gedrukt. Ja. Kijk, Ajax heeft een elftal waarvan Pietje precies weet wat Henkje gaat doen. En op het moment dat een tegenstander aan de linkerkant druk zet... of op het moment dat ze inzakken of op het moment dat ze afjagen... heeft Ajax eigenlijk altijd een oplossing. En dat is puur trainen. Dat is puur voetbal. En... Uh, dat is ook het grote verschil met PSV. Want bij PSV ging het heel veel over randzaken. Uh, er zijn allerlei dingen gebeurd. En iedereen was daar een beetje gestrest. Maar de essentie is dat PSV voetballend gewoon veel minder was. Die hadden uh, veel minder duidelijk een plan. Die, die, die, ja. die, die deden in sommige wedstrijden maar wat. Op basis van ja, nee, maar op basis van de individuele kwaliteit. En da daarin vind ik dat het advocaat behoorlijk tekort is geschoten. Want die heeft. Ik, ik durf te zeggen dat Frank de Boer met dit PSV kampioen was geworden. Ja, ja. Uh, laten we nog even bij het Ajax blijven. Uh, even een paar spelers noemen. Uh, Ronald Babel bijvoorbeeld. Uh, die valt er niet onder die blonde jongens. Maar uh, hoe belangrijk is hij toch geweest? Nou, hij is een groot deel van het seizoen weg geweest. Ja, wat, mij, wat mij opviel was in het begin van het seizoen... dat hij, uh, toen hij kwam... dat hij eigenlijk verreweg de beste speler was. In de Europese wedstrijden ook. Hij kwam en hij was, hij was verreweg de beste. Toen viel hij eigenlijk weer weg, waardoor zijn invloed voor mij een beetje onzichtbaar is geweest eigenlijk in, uh, in dit seizoen. Hij zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld, maar ik vond dat hij sterk begon na zijn terugkeer. Ik kan me die wedstrijd tegen Dortmund ja. nog herinneren dat hij heel sterk acteerde en eigenlijk verreweg de beste ajax was. Maar ja, naarmate het seizoen vorderde, is zijn bijdrage wat, uh, wat minder geworden. Ik kan me voorstellen dat hij blij is met zijn eerste kampioenschap, maar zijn rol moet niet overdreven worden. Nee, een rol in voorzien. de kleedkamer bijvoorbeeld, nou, uh, die die André Oye vorig jaar had? Ik denk dat bij Babel die rol kleiner is. Maar je zag wel vooral dat hij fysiek zo sterk geworden was. Ja. Ja. En dan zie je toch inderdaad als je een paar jaar bij Liverpool hebt gespeeld. En, en, en, en in Duitsland. Dat je fysiek gewoon een sterkere voetballer wordt. Het was altijd... hij bleef wel overeind in de wedstrijden. En, en, en ja. hij, hij, hij stond er stevig bij. Ja. Hij zag er ook wat steviger uit. Maar... Toch, toch heeft hij nog dezelfde tekort komen als ja. die hij toen had. Maar die, die is gewoon, hij is gewoon technisch gewoon een, een verre van volmaakte speler natuurlijk. Ja, precies. Cuenca heeft ook maar een paar wedstrijden gespeeld. Uh, is hij jou opgevallen? Nou ja, in, in, in, in beginsel begin Want je kon zien dat het een goede voetballer was natuurlijk. Alleen, uh, ja goed, uh, die blessure die, uh, die kwam al snel tussendoor fietsen. En daardoor is het eigenlijk mislukt. Het was een heel interessante aankoop hè, op die laatste transferdag. Iedereen dacht van nou, dat is wel een jongen die, uh, die het verschil kan maken in de eredivisie. Je had best wel een aardig cv bij Barcelona. Maar dat is gewoon niet gelukt. En dat is een beetje pech geweest. Sjoerd uh, heeft het over uh, aanpassen van, uh, van spelers. Babel uh, bijvoorbeeld net. Uh, Lasse Schöne heeft zich erg goed aangepast. Ja, je heeft heel goed gedaan. Dan had ik dat ook wel een beetje verwacht. Want Lassassene vond ik al hiervoor een echte goede speler. Was transfervrij, dus daar kun je eigenlijk niks uh, uh, aan faal... miskopen. Nee, daar kun je niks aan ja. miskopen. En hij kan op veel posities spelen, dat wist je. Hij heeft alleen heeft het beter gedaan dan ik gedacht had nog. Want hij heeft natuurlijk verdedigende middenvelden gespeeld. Rechter middenvelden, linker middenvelden, rechts buiten, links buiten, Hij heeft op vijf, zes posities gespeeld. En nou, nergens gefaald. Ook. En overal goed. Het is natuurlijk wel ja. een hele goede voetballer. Het is gewoon een speler-in-combinatiespel. En dat hele Deense, Scandinavische smaldeel van Ajax, zal ik maar zeggen. Dat zijn natuurlijk allemaal, en dat, dat maakt ook een beetje... wat Sjoerd ook zegt, een beetje dat... dat ja, ik wil niet zeggen saai, maar wel een beetje dat gelijkmatige. Dat hebben die Scandinavische natuurlijk allemaal. En die doen geen gekke dingen. Die weten hoe dat combinatievoetbal gespeeld moet worden. Alleen je verwacht van Ajax iets meer... zeg maar Cheula Ling. Iets meer uh, Piet Keizer, iets meer... Ja, want daar is Ajax beroemd. Is Nou ja, maar Ajax is beroemd geworden om Krijf, om Van Basten... om Vanenburg om, om die spelers. En, die moeten ze, en daarom ben ik ook het eens met die... Met die uh, hele kritiek op die opleiding, dan moet gewoon. Die, die opleiding is goed, maar er moet, no, moeten bijzonder meer bijzondere spelers uitkomen. Ja. Alleen is dus de vraag of je of je dat soort spelers, juist die categorie die jij nu noemt, en, en, of je die kunt opleiden. Ja, of een Basten niet gewoon geboren wordt en een ja, snijder en een. Maar dat, dat maar is ook uh, afwachten nog even. Dus ja, dat is moeilijk te bepalen. Er zit er misschien af en toe eens tussen, zo iemand, zo'n exceptioneel talent. Ik ben geneigd om, om, om dat te geloven, ja. ja. Uh, Sjoerd hadden net over het plan van, uh, van Frank de Boer. Wat, wat mm -hmm. zij natuurlijk tot die perfectie uitvoerde. Dan wil ik niet Ronald Koeman citeren. Want ik kwam er eigenlijk later mee volgens mij. Dan dat ik het zelf al eens een keer had gezien. Maar het, uh, het ontbreken van een ander plan heeft eigenlijk volgens mij ook nog wel eens punten gekost. Het was wel altijd hetzelfde. En dat is natuurlijk goed als je het hele seizoen denk ik hetzelfde speelt. Want uiteindelijk levert het, je dat het kampioenschap op. Maar op wedstrijden dat het echt op slot zat in die wedstrijden. Was er ook niks anders. Maar hij had ook geen spelers denk ik daarvoor. Bijvoorbeeld zo'n Bullykien vorig jaar. Dat, ja, dat was allemaal heel succes, maar dan kon je eens een keer wat anders voetballen. Ja. En dat kon volgens nee. mij niet bij Ajax dit, ja. dit seizoen. Zij spelen, ze spelen, iets anders, want ze spelen met een uh, centrale midden van de achteren. Vergaal deed, de, de, de, speelde met een echte tien. Maar zij spelen bijna hetzelfde als Vergaal. De boer is natuurlijk echt een, een, een leerling van Vergaal. Ja. Vergaal speelde ook dat spel. Het eeuwige uh, rondspelen van die bal. Waar je soms ook helemaal gek van wordt als je thuis op de bank zit. Oh. zit te kijken en de bal ging, ging weer vroeger van de Sar naar Frank de Boer. En van Frank de Boer naar Bogarde en van Bogarde naar Rijzer en van Rijzer terug naar Van de Sar. En dan zat je de krant te lezen. Je dacht ik ga op een gegeven moment de krant maar lezen. En opeens was het pas, pas, pas, het doelpunt. Ja. Maar zij hadden wel nog Davids en Kleivert en Seedorf en Rijkaard. En dat waren allemaal natuurlijk wel parels voor de sport. Het gekke is wel dat jongens die daar, die daar net aanhaakten, de Moussampa's en uh, hoe heet die andere jongen ook weer, de noters Boter, en zo, Boter. die bleken in dat systeem prima te renderen, ja. maar uiteindelijk uit het systeem ook weer helemaal niks meer voor te stellen. En zijn de mensen die jij noemt nu, Willem, uh, ook niet uh, dat later pas geworden? En, uh, krijgen nou, ze nou, we nu... weer volgens mij. Ja, wel en maar bleken. krijgen ze nu nauwelijks de kans om dat bij Ajax nog te worden, omdat ze dan al lang weg zijn? Ja, nou, maar die waren ook vroeg weg. Want Kluivert was ook weg toen hij begin twintig was. En maar toen had jongen... hij wel al een Europa Cup. Ja, maar die waren dus blijkbaar beter. Ja. Die generatie was denk ik beter dan wat ze nu hebben wonen. Ja, dat sowieso. Maar je hebt, je hebt wel altijd gezien in het Nederlandse voetbal... dat generaties heel bepalend zijn voor successen. Ja. En dat was natuurlijk een enorme top, top ja. generatie. En er kwam, Rijkaard kwam daarbij. Dat, dat viel ook allemaal, het Alles was allemaal paste. mazzel. En Rijkaard die had ook terug die kunnen gaan afbouwen bij Monaco. Want... Nee, hij kwam bij Ajax kwam die niet afbouwen, maar nog gewoon... Twee jaar top presteren. Precies op de juiste positie ook. En Kluivert en Seedorf en Davids waren snel weg. Maar de Boertje bleven natuurlijk wel ja, heel erg lang. En van de nog. Sar bleef heel lang. En blind, blind bleef heel lang. Ja. Dus het, dat was wel een verschil met, ja. uh, met nu. Ik wil heel kort nog een paar namen noemen. Uh, favoriete keeper bij Ajax? Uh, ik, voor mij Siddersen. Omdat ik daar rustiger van word dan van Vermeer. Maar je kunt eigenlijk voor Vermeer niet zo heel veel aanrekenen. Maar dat is een beetje het gevoel. Ik ben meer een Siddersen fan. Zoet. Ja, doe mij dan maar even meer. anders wordt het zo saai. Nee, maar nee, ik vind Vermeer wel een, uh, dat hij zich wel heel goed heeft ontwikkeld. Hij uh, is altijd een, een, een of heel lange nummer twee geweest, ook bij het Nederlands elftal. kreeg nooit een kans bij het Nederlands elftal, terwijl hij heel lang in de basis stond bij Ajax op een gegeven moment. Uh, hij heeft gewoon een uitstekend seizoen uh, nou, gespeeld. Er valt helemaal ook. niets op aan te merken. Uh, Hele mooie keeper. Veel reflexen. Ik vind het echt een fijne keeper om naar te kijken, Vermeer. Uh. Willem, um, blijft Siktorson uh, net zo vaak geblesseerd als de afgelopen jaren? Ja, dat jaren? kan ik niet weten. Dat weet ik niet. Maar het, is wel, het feit is wel dat hij dat elk jaar nog een tijd geblesseerd is geweest. Als zo'n jonge speler. Dus dat, dat, dat geeft wel te denken. Bij AZ is hij lang geblesseerd geweest. Bij Ajax is hij het eerste seizoen lang geblesseerd geweest. En bij Ajax is hij het tweede seizoen lang geblesseerd geweest. Dus ik denk wel dat Ajax een spits moet halen. Want je, ik vind wel, als je aan de top wil meedoen... Dan moet je dus wel kunnen... Frank de Boer zei in het begin van het seizoen Zei hij al... We hebben maar gerekend dat hij misschien twintig wedstrijden speelt. Dus de, maar ja, hij wist, van. ik kan Siem de Jong daar ook neerzetten... en ik kan uh, misschien nog wel iemand daar neerzetten. Maar ik vind dat ze nu wel eigenlijk een spits moeten halen. Ja. Uh, en we hebben ook nog Soleimani. Ja, we zouden hem bijna vergeten. Ja, dat is natuurlijk de grootste miskoop uh, uit de geschiedenis. Uh, nu definitief. Uh, als hij gratis de deur uitloopt... Dan, uh... 16 miljoen, geloof ik, van Heerenveld. Ja, ja. Nou ja, uh, tel uit je winst zou ik zeggen. Nee, dat is, dat is totaal mislukt. En uh, ook geen, uh, geen type waar, waar Frank de Boer iets mee heeft, denk ik. Uh, de, de, de vorige twee trainers van Basten en Jol... die hebben er nog heel veel energie in gestoken. Die hebben het echt nog geprobeerd om er wat van te maken. En de Boer was er op een gegeven moment ook wel een beetje klaar mee. En dat, uh, dat oh, de snap ik wel. Boer heeft het ook nog wel een beetje een kans gegeven. Hij is een redelijk ja, bijgezet. Hij is niet Aardig. helemaal... Ik vind het ook... Uh, tuurlijk is hij best koop, maar hij heeft wel... De eerste seizoenen heeft hij best goed gespeeld. En veel... Maar alleen, het is niet... Hij speelde bij Herenveen toen geweldig, een half jaar. Ja. Toen is hij van 16 miljoen gekocht. Nou, dan gaat iedereen denken, 16 miljoen, dat is de nieuwe Maradona. Nou, en dat heeft hij niet laten zien. Maar hij heeft uh, re, re, vrij goede cijfers. Hij heeft vrij veel belangrijke doelpunten gemaakt. Hij heeft elk jaar ongeveer ja. rond de 10 doelpunten gemaakt. Alleen, het is te weinig voor iemand die 16 miljoen gekost heeft. En hij heeft het laatste halve seizoen natuurlijk niet gespeeld. Omdat maar dat uh, vind ik ook een klein om... beetje... Ik vind het niet alleen Suleimani schuld, maar ook Frank de Boer wel een beetje. Dat verwijder ik hem wel een Jij beetje. Jij vindt die, dat iemand die nou ja, uh, weggaat hij, voor niks? Toch moet blijven spelen als je. Moet. Nee, maar ik vind dat hij dat toch allemaal. Uh, uh, ik bedoel, jij bent ook trainer van iemand die 16 miljoen gekocht, gekost heeft. En die moet je ook proberen. Want hij loopt nu wel zomaar weg. En hij had hem ook misschien wel wat meer moeten opstellen. En Het is ook motivatie voor een trainer om te zeggen. Ik zorg ervoor dat die jongen fit blijft. Hij heeft het op het laatste moment laten lopen, die Ik weet ja, niks maar op meer. Op een gegeven moment deed hij toch wel klaar met zo'n spelen. Ja, en het is ja. al jaren aan de gang. Hij was al, hij was al te zwaar uh, twee, drie jaar ja. geleden. En dan kan je ermee aan de gang blijven. Maar op een gegeven moment moet ze jongen het zelf brengen. Hij heeft heel veel krediet gehad hoor. Uh, van trainers, maar ook bij het publiek. Hij heeft de, de eerste twee seizoenen was het al dramatisch. Mede door dat prijskaartje heeft hij dat krediet gekregen natuurlijk. Ja, ja, maar het publiek bleef er op de een of andere manier toch wel achter staan. Ja, dus. Weet je waarom het publiek erachter bleef staan? Omdat hij iets had wat Klopt. anderen niet hebben. Ja, nou dat... Hij heeft iets wat Le <coughs> niet heeft en wat Boerrechter niet heeft. En daarom heeft hij 16 miljoen gekost. Ja. Omdat hij iets heeft. En de mensen in Amsterdam zien dat graag. Want als je die mensen ziet en dan geeft iemand een hakje wat toevallig lukt... Dan zijn er altijd uh, 24 mensen die, die, die naast die perstribune zitten... die, die, die bijna uh, orgastisch worden, om het zo maar even uit te drukken. Dat vinden ze mooi in Amsterdam. Die willen ook gewoon mooi voetbal zien, technisch voetbal. En Soleimani kon dat. Alleen, die hij heeft het te weinig laten zien en hij heeft het laten sloffen op een gegeven moment. Ja. Wie vertrekt er bij Ajax, Ronald? Ja. Ik heb geen flauw idee. Ik denk dat, dat, dat De Jong misschien wel eens aan zijn stutten zou kunnen gaan trekken. Omdat hij daar nu drie keer kampioen is geworden. En, en misschien ook wel de kans maakt om ooit eens buiten het elftal te vallen. Um, Al de, de wereld. wereld. Ja, is misschien ook wel een... Uh, misschien de keeper ook nog wel, voor meer. Hoewel dat misschien allemaal wat lastiger, uh, wat lastiger wordt. Ja, en, en Erikse en, en is misschien wel de grootste vis uh, die, uh, die weggetrokken wordt uh, bij Ajax Dus er zal wel het een en ander veranderen, denk ik maar. En dat betekent dat Frank de Boer weer van vooraf aan moet beginnen? Nee, nou, ik denk dat hij Maia ja, gewoon gaat kopen. en ja. uh, Kijk, als Eriksen weggaat, moeten ze, maar, ja, ze moeten gewoon maar herhalen. Kijk, maar her, die wil, zelf naar, die wil zelf naar Nederland toe. Die wil weg bij AZ. Die wil niet naar buitenland, die wil naar Ajax of naar PSV. Nou ja, dan zou ik als Ajax zeggen nu, want ik denk dat Ajax meer geld heeft dan PSV... Bovendien woont die jongen in Amsterdam. Dus dat lijkt me allemaal niet zo moeilijk. En Ajax heeft geld genoeg. Ajax is ook meer een ploeg voor hem? Ja, de, die kan die per se heel top. goed voetballen. Ja. Het is gewoon een goede speler. Maar ik denk dat Ajax hem gewoon moet halen. Al, al, dan kost hij ja, misschien 8 miljoen. Maar dan heb je wel voor de komende. Lijk, dat is nog gewoon een speler die zich het komende jaar gaat ontwikkelen. En waar je geen verlies op gaat maken. En of Marco van Ginkel. Marco van Ginkel. En of. Ja. Dat zijn eigenlijk de twee beste middenvelders van Nederland. Die allebei veel toekomst hebben. Die allebei die diepgang hebben die Ajax kan gebruiken. Mm -hmm. Uh, ja, ik denk dat het gewoon niet zo moeilijk is. Dus ze... nee, daarom vindt Ajax ook het ook niet zo ramp om, uh, om Eriksen kwijt te raken. Nee. Al zou ik dat zelf wel weer jammer vinden. Omdat ik eigenlijk nog steeds het gevoel heb dat Eriksen nog één Eén jaar... echt topseizoen moet draaien voordat hij gaat. Wesley Sneijder is een mooi voorbeeld. Dat is een speler die speelde geloof ik vijf, zes seizoenen basis in, het, in, het, uh, in de Eredivisie. En die was echt veruit de beste speler in de Eredivisie op het moment dat hij wegging. Ja. En dat is bij Eriksen nog niet het geval. Dus voor mijn gevoel zou Eriksen nog één jaar... Uh, met voorsprong de beste moeten zijn. Die andere namen die Ronald noemde, uh, De Jong, Aldewereld... Uh, daar zijn jullie het mee eens, die, die, die kunnen ook weg? Of zitten daar ook spelers bij dat je zegt van... nou, met het WK in aantocht zouden ze ja. misschien beter vast een plaats kunnen hebben? Ja, kijk, De Jong en Aldewereld die hebben zover die hebben zo het nadeel... Die, die kunnen niet naar een echte topclub. Want in Engeland gaat niet uh, Man United of... Uh, die gaan hem niet halen. Dus dan komen ze net zoals Anita komen ze bij Newcastle United. Met het risico, Ron Vlaar bij Aston Villa... dat je gewoon een jaar daarna degradatievoetbal speelt. En dat je nooit dan zo hoort. al die jongens willen wel graag naar de Premier League. Dat snap ik allemaal wel. Maar ja, het is ook wel prettig om gewoon voor de prijzen mee te spelen. Dus in alle wereld heb ik al een paar keer horen zeggen... ik ga echt alleen maar weg als het ook iets echt moois is... Sim de Jong kijkt daar net zo naar. Sim kijkt, kijkt er ook zo naar. Die kijkt heel bewust naar het, uh, naar het WK. Inderdaad. Dat is ook een speler die daar goed over nadenkt. Want bij Ajax weet je, ik speel in de basis en ik speel elk weekend. Ja, precies. Uh, uh, elke week. En uh, maar bij dat Newcastle, is in het buitenland nog maar de vraag. Bij Newcastle United moet je maar kijken waar je, waar je uiteindelijk aan het eind van het seizoen uitkomt. En dat is natuurlijk wel een, wel een probleem. Ja. En ik, ik denk dat Sim de Jong wel een type is die daar uh, heel goed bij stilstaat. En, en ook heel erg naar het WK kijkt. Dus misschien uh, past het allemaal net niet en blijft hij gewoon. En Sim de Jong is een hele slimme jongen. En die, die is mede zo goed nu, omdat hij zijn hele leven in het Ajax-systeem gespeeld heeft. Althans, een, aantal, een groot aantal jaren. En die weet precies wat er van welke positie van hem verwacht wordt. En zo'n jongen, die dan bij, ik noem maar even wat, Vauvel Wolfsburg gaat spelen... waar ze uh, elk jaar 25 nieuwe spelers halen, dat is echt lastig. Want het is niet het echte grote ster. En het publiek denkt dan toch, nou, het is een uh, bijna Nederlandse international, die komt hier voetballen. Die verwachten veel van je. Terwijl het zo'n type helemaal niet is. Het is echt iemand die, uh, die, die, die, die goed moet lopen. En die, uh, die overal ondersteunt. En, uh, dat is, en die af en toe een doelpuntje meepikt. Een typische speler voor dit, voor ja, dit Ajax. Dit Ajax. Heb je ze nog? De spelers die hun hele leven lang bij één club blijven? Je hebt er nog Gewoon omdat, een, omdat ze het uh, daar enorm naar hun zin hebben. En omdat ze daar zeggen van nou ja. Ja, als je Messi bent. Bij Barcelona. Dan, dan gebeurt dat nog. Als je, als, je dat met, heel, als je echt helemaal in de top zit. Dan gebeurt dat nog wel. Gigs incidenteel zie je het op lager niveau, ook heel af en toe zie je het nog wel eens, maar ja, dat gaat met Sim die jongen natuurlijk ook niet gebeuren. Die, die... Kijk, de omgeving van die spelers is ook heel anders geworden, want al die spelers, kijk, ze komen bij het Nederlands Elftal, al die jongens spelen in het buitenland, verdienen uh, gigantische salarissen spelen iedere week op veel hogere niveaus dan in de eredivisie. Als je eenmaal bij het Nederlands al zit, word je daar ook door besmet. Ja. Je praat met die andere jongens, die vertellen, die vertellen hun ervaringen, die vertellen ook over de verschillen, en op een gegeven moment, ja, als, je, als je in Nederland zelf een speler bent, dan, dan kom je er niet aan, dan wil je ook weg. En dat is hartstikke logisch. Dus dat gaat bij de Jong ook wel gebeuren. Alleen het kan nog een jaar duren. Ik stond toch bij jullie in de krant van het maandsalaris... dat ze dachten met, kla Wat was het dan, met Klaasie? Ja. Nee, maar Met Snijder zeiden van wat verdien je? En toen zei Klaas hier geloof ik zijn salaris. Dat was Veldhuizen. Veldhuizen en Snijder waren dat. Ja, het dit jaar is het ook nog gebeurd. Ja, met Klaas lang geleden. Dit jaar is het gebeurd van de, ik weet niet zeker of Klaas was, want het was een van de vijf. Volgens mij wel, En Snijder van de Vaart zei, wat verdien je dan? Nou, die zei zijn salaris en toen dachten ze dat het zijn baansalaris was. Of wat zijn jaarsalaris was het? Ja, zo liggen de verschillen, ja. En we gaan weg van Ajax, weg van de... Positie, eh, langs eh, was de strijd om het kampioenschap spannend. Ajax, PSV, Vitesse, Feyenoord eh, stonden bij aanvang van speel 130. Allemaal maar vier punten van elkaar. PSV kreeg Ajax op bezoek. Feyenoord speelde tegen RKC. En Vitesse nam het toen op tegen Roda. Einde van de eerste helft. Scheidrechter Liesveld heeft de bal in zijn handen. En Vitesse staat voor na 45 minuten met 0-2 door twee goals van Mike Haven. Daar is de aanloop van de Feyenoord topscorer. Bal met een linker benedenhoek. Dat is de hoek waar ook de doelman heen gaat, Maar de bal zit erin. En het uitzinnige publiek van Feyenoord uh, juicht spellen toe. De fluit in de mond. Overtreding van de Rijk. Maar het hoeft niet meer. Het is rust. Het is 1-1. Wedstrijd uh, gaat loskomen. Door de treffers. In de 32e minuut van Tietersson. En in de 42e minuut van Lens. Als ik zie vooralsnog in de tweede helft weinig problemen voor de Arnhemmers. Twee goals van Mike Havenaar. En Rode EC nog geen kans gehad in de tweede helft. Die komt zelf nog op 3-0 natuurlijk, maar nou, dan geven we het te makkelijk, te makkelijk weg. 3-1 geef je gewoon cadeau. Want het is maar één cool verschil. Er hoeft maar één moment te vallen en, en dan zie je toch iets in het elftal. En ik, ja, dat heb ik net ook gezegd, ik vind dat we dan veel te makkelijk zijn. De bal naar de zijkant. Hupperts met de voorzet. Weggehaald door Van der Struik. Nog een keer weggehaald door Jansen. Ingekopt dan weer door ODSC. Richting. Bal gaat op de En dan doelpunt. Doelpunt voor ODSC. En het is... Uh, Donald maakt inderdaad de bevrijdende 3-3. En dus gaat Vitesse... Vitesse gaat dus toch te morsen in de race om de titel. Geeft een 3-0 voorsprong uit handen. Ongelooflijk. Ja, dat is klaar. Het Duitse inmiddels op 17 meter van de goal. Komt de gelijkmaker van Lekker? Ja! Ruimt hij optimaal? Geen idee. Maar hij de bal in de benedenhoek. En laat hem erin gaan achter Mulder. En die is verschalkt in de 55 e minuut. staat 1-1. We zijn afhankelijk en. Dat, uh, dat is heel moeilijk, want we hebben een veel minder doorgemiddeld. Dat is al een punt. En dan is er ruimte voor Ajax als de bal de diepte ingaat. En er goed gelopen wordt, maar niet goed genoeg. En dan is het. Oh, oh Pieters gaat in de fout. En het is Boerichter met zijn eerste echte balcontact, die de bal langs Waterman schiet. Ik doe dat als geen kans. Wij maken een kans voor de tegenstander. Nou, dat kan niet. Nee, maar ik denk dat beide niet goed waren. En wij waren wel beter dan PSV. Dus ook uiteindelijk uh, dik en dik verdiend gewonnen. Het mag heel reëel zijn als je 6,8 staat met 4 wetten te gaan. Dat dat heel moeilijk wordt. Het is over. Dat, dat zijn jouw woorden. Ik zeg alleen dat het heel moeilijk wordt. Dat was dik advocaat. Was dit uh, het weekend dat Ajax zekerheid kreeg van die landstitelshoot? Ja, toen werd het wel beslist, ja. Nou ja, goed. Er zijn verschillende momenten in zo'n seizoen aanwijzbaar waarvan je kan zeggen van... Toen heeft Feyenoord het laten liggen. Of toen heeft PSV het laten liggen. Toen heeft Vitesse het laten liggen. Maar uh, over de hele linie is het, uh, is het toch wel een logisch proces. En uh, kan je toch wel gewoon zeggen dat Ajax uh, uh, de beste ploeg was. En, en het zijn altijd momenten die je eruit kan pikken. Maar die, die heb je bij Ajax ook gehad. Je hebt ook wedstrijden van Ajax gehad. Ja. Die, uh... De beste of de meest constant? Beide. Beide. Ik vind het. Ja, het ene is het gevolg bijna van het andere. Want doordat Ajax, daar uh, nou, hebben we het net over gehad, um, een, een constant soort hoog niveau voetbal speelt, ja. is het ook de beste ploeg. En dat is het. Ja, dat, dat zei ik net ook al. Maar dat is het grote verschil met Psv geweest. Ja, waar heeft Psv het laten liggen, Ronald? Nou ja, gedurende het hele seizoen in, in alles wat er gebeurd is. En, en nou net niet in staat geweest om een serie te maken. Nou was het heel moeilijk dit seizoen, voor welke ploeg dan ook, zelfs Ajax... om een keer echt een serie met resultaten neer te zetten. Maar het instabiele van PSV heeft ze uiteindelijk weer een keer de kop uh, uh, gekost. Nou ja, Sjoerd heeft net al gezegd van het, het geen plan hebben. En uh, er en, en, en, hebben natuurlijk ook wel, wel andere dingen tegen gezeten. Uh, juist een man die misschien belangrijk was, Toyvonen. Lang ontbroken bij, uh, bij PSV, nou ja, als je dat allemaal bij elkaar optelt. Dan kom je uiteindelijk tot een prachtig boek waarom het weer niet lukte. Ja, heeft het je verbaasd dat omdat dit allemaal onder advocaat gebeurd is? Ja goed, kijk, we moeten gewoon eerlijk zijn. Um, ook in die V.I. seizoengids waar dan een voorspelling in staat... waar geloof ik negen van de twaalf zogenaamde kenners in kluis mijzelf... die PSV als kampioen hadden gezet. Bedoel, je gaat er over, vanuit, Ajax verliest weer zoveel belangrijke spelers... Ja, er gaan vijf, want iedereen zegt vier basisspelers, maar er gaan eigenlijk met Aysati erbij ook nog vijf basisspelers weg. Want die speelden eigenlijk de laatste wedstrijden allemaal een belangrijke rol. Dan denk je gewoon... en ze halen bijna niks terug. Ja, ze hebben vlak voor de deadline hebben ze mooi handen nog gehaald... en ze gaan het allemaal met jonge jongens weer doen. Dan denk je gewoon, die worden geen kampioen. Ja, dat gaat PSV met al die grote spelers die nou daar voor het tweede jaar zitten... de, st de stroopmannen en zo, die gaan het wel worden. En dan vind ik het toch knap dat Ajax het toch wel doet. En Ajax heeft maar twee wedstrijden verloren... Ja. Allebei van Vitesse. Waarbij die uitwedstrijd ook nog eigenlijk in een kwartiertje. Want de rest waren ze ook gewoon beter. 2-0 voor en zonder enig dus probleem. En PSV, hype RKC. en verlies thuis van Pek En er zit totaal geen, geen, geen, geen lijn in. opstelling is elke keer weer anders. Lens in de spits, maar in de spits. Dan dat weer, dan dat weer. Het is gewoon. Ja, het, het is mij heel erg tegengevallen, PSV. En met name ook in het gedrag. Het wangedrag, wat niet is veroordeeld. Nou ja, dat of, bedoelde of, ik met Vlaar. is veroordeeld door de clubleiding. Ja. Dat bedoelde uh. ik met de vraag, verbaasd je dat dat allemaal onder advocaat gebeurt? Nou, Had je ja, niet verwacht dat hij nee. veel meer uh, de, de, de, nee, de maar, knoet erover nou, zou gaan? Nee, halen. maar het dat wangedrag dat advocaat dat minder heeft veroordeeld, dat snap ik nog een beetje. Want die wil gewoon wedstrijd winnen. Die is daar alleen maar naartoe gekomen om te winnen. Maar daar had ook Sanders, de directeur en brands, de technisch manager. Die hadden daar veel meer op moeten zitten. Het, bedoel, het, het is een, een bewijs van, van dat er bij PSV natuurlijk ongelooflijk veel mis zit. En het, maar ik, ik blijf erbij, het is begonnen op het veld. Het is begonnen bij het voetbal. En dat is naar, naar buiten toe is dat als het ware uitgezaaid om een vervelend woord te gebruiken. En, en, en, en dan zie je dat er gebrek aan leiding binnen die club, dat, dat op alle fronten uh, aan het licht komt. En dat er dus eigenlijk op geen enkele positie echt leiderschap is. Je hebt, wat je bij PSV ongelooflijk gemist hebt... is gewoon iemand die, uh, die daar buiten toe zegt... van jongens, uh, dit kan niet, tot zover gaan we. Nee. En dit is er aan de hand. Uh, hè? Voetbal is een, uh, is een lelijk woord... maar is een publiciteitsbusiness. Je moet je boodschap kunnen verkopen. Je moet kunnen vertellen waar je mee bezig bent. Je moet er zeker een soort rust kunnen bewaren. Nou, dat... dat daar was bij PSV niemand uh, toe in staat. En daardoor kreeg je zo'n enorme chaos. En daardoor konden er ook allerlei rare dingen gebeuren. Er speelde ook nog mee dat Dick Advocaat natuurlijk echt een passant was. Die gedroeg zich ook als een passant. Die, uh, die was alleen maar met het eerste helft op iedereen bezig. Iedereen wist dat hij na een jaar weer weg zou zijn. Ja, en, en iedereen, weet ook, iedereen weet ook hoe die is. Uh, die, die, die denkt ook vooral en bovenal aan het belang van Dick Advocaat. Namelijk, uh, ik wil die titel halen en dan... Uh, dan ga ik hier als de grote winnaar naar buiten en verder zoek je het allemaal maar uit. Dat is wel een beetje de manier waarop hij werkt. En dat wisten ze van tevoren bij PSV. Nou goed, uh, als je dat allemaal samen optelt, dan krijg je een seizoen als dit. En uh, ja dat is, uh, voor die club is het natuurlijk triest, maar het is wel uh, verklaarbaar aan het begin van het seizoen. Ja. En wat Willem zegt, iedereen dacht dat PSV kampioen zou worden, ik dacht dat zelf ook. En, en dat, dat had volgens mij ook makkelijk gekund, want Ajax was de betere... Maar was niet uitzonderlijk goed natuurlijk. Heeft ook niet een extreem hoog puntenaantal gehaald. Heeft. Nee. Die hebben ook punten laten liggen. Veel gelijke spelen. Ja. Ja, dus als PSV uh, uh, uh, een, gewoon een normaal constant niveau had gehaald in die wedstrijden... dan, uh, dan, dan waren ze gewoon kampioen geweest. Ik snap kan, Van Bommel al. wel als hij zegt, want hij zei dat laatste... van uh, uh, PSV heeft nou, als we zelf te wijten of iets dergelijks. En, uh, of uh, dat Ajax is kampioen geworden omdat wij het hebben laten liggen. Zo, zo zei hij het. Nou, ik denk dat daar op zich wel wat in zit. De advocaat zal toch ook wel geschrokken zijn uiteindelijk. Die komt daar uh, en, en zal geschrokken zijn van het niveau... en vooral denk ik van de bereidheid van een heleboel spelers... om, om beter te worden en te investeren in zichzelf. Ja, en, hij en, is denk ik in, op een niveau werkzaam geweest... wat hij de laatste jaren niet meer gewend is. Maar, maar ook hij kon altijd kopen. Hè. Als je bij Zenit ja. in Petersburg zat... en dan moest nog uh, een verdediger van 10 miljoen bij, bij zijn spreken. Maar nu, ik was er zelf bij bij NAC-PSV de winterstop... dat uh, heel je Mark werd gehaald. Hij wist gewoon helemaal niet wie dat was... En die Hiljemark is ook natuurlijk gehaald, dat begrijp ik wel. Uh, die zou nog een, halfjaart de een, beetje, een halfjaartje een beetje ja. wennen. Maar ja, dan was hij, was hij weg. Hij, hij had liever meteen uh, iemand gehad. Nou, dat, dat waren ze niet toe bereid. Maar vooral die stress, kijk PSV heeft eigenlijk ja, die hebben geen kruif, maar die hebben wel een soort, dus een soort revolutie nodig. Ja. Want Ajax is natuurlijk al die jaren, het probleem met hun club is hoe langer dat duurt dat je geen kampioen wordt. Hoe groter die onvrede. Ik ben een aantal keren in het stadion geweest, het is echt verschrikkelijk. Het begint al na 10 minuten, begint iedereen al te fluiten en te joelen en de scheidsrechter en te schreeuwen. En terwijl je er denkt, gemoedelijke Brabanders. Ja, vergeet het maar. Het is één grote overspanning. Nou ja, Daar speelde dit jaar nog 150 jaar bestaan ja, mee, ook natuurlijk. 100, wat wat 100. een enorme druk, uh, of 100 jaar ja. bestaan. Ja. Wat een enorme druk op, uh, op alles leven. Ja, en dat, maar het was zo'n vervelende sfeer. En dat is echt jammer, want het is natuurlijk een hartstikke mooie. Uh, het is een fantastische club. Maar in het verleden werden ze elk jaar kampioen. Ja, dat zongen ze zelfs in het stadion. Eens per jaar wordt PSV kampioen. En dat heeft Ajax ook gehad. Toen tussen 2004 en 2011 uh, uh, geen kampioen werden. Dan zag je elk jaar weer bij elke nederlaag begon het, begon het gesodemieter weer. Het is te lang voor PSV. hebben Feyenoord zijn ze het gewend dat ze nooit kampioen worden. Maar bij PSV wordt het meteen... Uh... Bij Ajax kwam toen Kruif, Willem. Uh, wie of wat moet er bij PSV opstaan? Ah, dat is nu natuurlijk... Daar, daar, daar is geen Kruif. Maar dat moet wel. Je zag vandaag een stuk bij jullie in de krant over Hiddink en zo. Je moet, er moeten een aantal grote. Dat AD mensen, die nu op, ja. Ja, een paar grote mensen komen, grote PSV'ers. Die daar iets aan gaan doen. Dat gebeurt nu ja. toch? Daar is van Breukelen ja. toch een beetje. Nou, dat de, is nu de de aan de spreekbuis. hand. Ik wilde, daar, wilde er net wel op inhaken. Maar dat is inderdaad nu aan de hand. Van Breukelen is, is bezig om dat uh, neer te zetten. Om, om mensen aan zich te binden om, uh, om iets te veranderen in die club. En dat is natuurlijk hartstikke nodig. Kijk, de periode uh, Marcel Brandt, Tini Sanders die is natuurlijk gevoelsmatig ook wel een beetje voorbij. Ze hebben ongelooflijk veel geïnvesteerd in dat elftal. En het is gewoon niet gelukt. En dan is het heel logisch in het voetbal dat er weer een nieuwe periode aanbreekt. Nou ja, dat zou mooi zijn als daar een paar grote namen bij komen zitten. Maar Guus Hiddink, om een voorbeeld te noemen... die, die, die vandaag ook bevestigt dat hij uh, bereid is om die club te helpen. Mijn grootste vraagteken bij Guus Hiddink is... wil hij het nog echt wel? Heeft hij de bereidheid en de ambitie nog om daar echt wat van te gaan maken... Of, uh, of doet hij het een beetje tussen neus en lippen door? Dat is aan welke rol hij dat gaat doen. Ik kan dat zeggen. Als, hij, als dat juist een louter adviserende rol is, dan, uh, dan kan hij dat prima doen. Maar ik denk dat hij niet meer, een, uh, dat hij niet meer vooraan uh, op de barricade springt. Nee, precies. Maar daar is hij misschien wel het hardste nodig. Ja. Wie zou de trainer wel moeten worden? Nou ja, Coquie wordt de trainer. Dat is wel duidelijk. Maar ja, Kucu is natuurlijk ook een, een, een... Gun je dat hem? Ja, Naar deze? Ja. Nee, ik bedoel, uh, gun je een ploeg als PSV met deze problemen? Nou ja, hij heeft wel veel krediet. Dat zag je vorig jaar toen niet. Ook natuurlijk in de slotfase heeft overgenomen. Dat mislukte eigenlijk ook. Hij won de beker, maar hij kreeg heel veel krediet. En dat zal hij nu ook krijgen. Hetzelfde met Frank de Boer. Die kreeg, is dus iemand uit de eigen uh, kring. Iemand die geweldig veel respect heeft afgedwongen aan speler daar. Dus die krijgt voorlopig wel krediet. Ik vind alleen, ze moeten keuzes maken. Kijk, PSV heeft ook een goede jeugdopleiding. Alleen, daar doen ze te weinig mee. Als jij als jonge jongen nu die bazoer is het duidelijkste voorbeeld... Die is al 16 jaar, schijnt een geweldige jongen te zijn. Ik heb hem één keer zien spelen. Nou ja, groot talent. Die gaat volgend jaar al met het eerste meetrainen. Misschien staat hij over twee jaar wel gewoon op de plek waar al de wereld nu staat. En PSV geeft die jongeren geen kans. De die, die paai die mocht af en toe eens tien minuten meedoen. En Localia die schoot die er drie in. En een week daarna zat hij weer op de tribune bij wijze van spreken. Je moet keuzes maken van zijn, vinden we de jeugdopleiding nou belangrijk... of vinden we de jeugdopleiding nou niet belangrijk. En bij Feyenoord vinden ze het belangrijk, die hadden geen geld. Bij Ajax vinden ze het belangrijk, het was in principe. Bij PSV weet niemand of de jeugd nou belangrijk is of die nou niet belangrijk is. Ga nou eens keuzes maken. En ga dan kijken wie er weg moet, Welke spelers er weg moeten. Wil van Bommel nog een jaar blijven. Dat zijn allemaal keuzes die je moet maken nu. PSV heeft met slimme handel natuurlijk altijd wel de top bereikt. Dat was altijd een soort beleid van de club. PSV was een, een koopclub. En dat klinkt heel negatief. Maar dat, dat is heel lang een, een beleid geweest waar een heel, heel sterke gedachte achter zat. Ja. En het was geen, geen opleidingsclub. Nou ja, dat is ook prima. Dat is ook een weg die naar Rome leidt. Ja, dat hebben ze ook verwaarloosd. Want ze hebben, geloof ik, om de twee jaar een nieuwe hoofdopleiding. En dan wordt er weer opnieuw het wiel uitgevonden. Nee, nu. maar kopen in de zin van Stroopman. Kijk, daar hebben ze Nee, het maar, maar je had het net over opleiding. Dat is natuurlijk verwaarloosd. Dat proberen ze nu in te halen met Art Langelen voor vijf jaar vast te leggen. Waar ja. ja. je nog moet afvragen hoe lang die dan, dan weer blijft. Maar uh, het, ja, het is, ik vind het schrijnend eigenlijk. Er ja, is natuurlijk ook geen geld meer nu om te kopen. Ja, ik heb een Stroopman Die zal nu al weggaan. Nou, die levert natuurlijk veel geld op. Maar dat heeft PSV natuurlijk altijd goed gedaan. En ze hebben Van Nistelrooy, die kochten ze en dan verkochten ze meer voor drie keer zoveel, bijzonder. over Mario, uh, we kunnen er allemaal honderd opnoemen die uh, Jaap Stam, die veel geld heeft opgelegd. Die veel geld heeft opgeleverd. Van een uh, winkelcentrum, geloof ik, naar uh, Manchester United ging. Ja, dat is allemaal heel goed gedaan. En dat moeten ze denk ik ook weer uitbouwen. Alleen er zijn niet meer zoveel clubs die, die dat soort hoge bedragen van spelers uitgeven. Er zitten ook nog spelers in de A-selectie van PSV die zelf nog beter kunnen worden. Die het afgelopen jaar ook gestagneerd zijn. Omdat het advocaat daar denk ik ook niet heel nadrukkelijk mee bezig is geweest. Is er geen speler beter geworden bij PSV? Afgelopen seizoen volgens mij niet. Nee. Ik heb, ik heb dat nou, idee. Ik vind het stroopman wel goed spelen hoor. Maar goed, het is natuurlijk een hele goede speler, maar die speelt op zich. Het is soms een vervelende jongen, maar hij speelt wel een heel goed seizoen. Hij speelt bij Nederland of... zelf een stuk beter dan bij PSV. Ja. Dus, maar de laatste dus, weken speelt hij echt goed. Hij staat ook tweede in het VI-klassement. Dan wil ik niet zeggen dat het heiligmakend mm -hmm. is. Of zaligmakend is, maar dan ben je niet echt een koekenbak. Maar er loopt natuurlijk toch jongens met hun ziel onder hun arm. Uh, Terenzieltjes, waar advocaat volgens mij ook vanwege... toch ook een, een generatiekloof niet echt meer mee om kan gaan. Ik denk dat Kokoei, leeftijdsgenoot van de boer... daar wel iets meer mee kan dealen... dan, uh, dan advocaat dat als een afstandelijke uh, trainer heeft gedaan. Juist zitten daar denk ik jongens die weer behoefte hebben... aan een wat, wat warmere band met hun trainer. Ja. Die misschien ook wat meer begrip heeft voor, uh, voor de situatie van de jeugd. van nu. Ja. Ik vind Wijnaldum daar wel een sprekend voorbeeld van. Volgens mij loopt die ja, jongen echt met zijn arm... Uh, of met zijn ziel onder zijn arm. Waarbij hij, hij niet de topper zal zijn die iedereen altijd heeft gezegd dat hij, dat hij is. Maar er moet wel meer uithalen is. Is, is, is, is Mertens is een hartstikke mooie speler om te zien. Hij heeft elk jaar 15 assists en 15 doelpunten. Maar speelt nooit goed in een grote wedstrijd. Nooit. Dus wat ga je nou doen met Mertens? Wetende dat hij tegen, uh, tegen Feyenoord in de Kuip... Dat is net of hij niet eens meedoet. Tegen Ajax speelt hij ook nooit goed. Dus wat ga je nou met zo'n spelers doen? Dat is allemaal best wel moeilijk. En, en Cocu hij heeft heel veel krediet. Maar er leven binnen, binnen PSV ook wel twijfels over Cocu. Ja. Want Cocu is ook geen heel groot communicator. Maar... Um, lelijk woord, maar goed. Um, de, dus Cocu krijgt een ongelooflijk moeilijke opdracht voor een beginnende trainer. En Frank de Boer, uh, daar kon je dat ook van zeggen. Maar goed, die heeft, die heeft denk ik alle capaciteiten die, je, die een voetbaltrainer moet hebben. Bij Cocu... Moeten we dat nog maar gaan zien. Nou, ik hoop dat hij de tijd krijgt. Laten we ik had PSV af... afsluiten. We even wat ja? PSV niet een, ja? een echt een ervaren, niet ambitieuze coach ernaast moeten zetten... in plaats van nu deze jongensclub... waarbij Faber natuurlijk wel enige ervaring heeft... en wel die communicatieve middelen heeft... En ook succes heeft beeld. meteen oh, in zijn succes? eerste baan ja, was in. Ik had gewoon Van Marwijk gehaald als PSV verhaast. Ja, natuurlijk. Van Marwijk was een uitstekende oplossing die wilde geweest. die alleen niet voor één jaar. Dus je had gewoon nu Van Marwijk moeten halen voor twee, drie jaar. En dan had je een trainer gehad die, die tactisch uitstekend is. Die een team kan neerzetten die, waar spelers ook wel beter worden. Maar je trainers ook beter die, die, worden. Die, die, die uitstraling heeft. Hè. Hij is misschien wat aan de saaie gekant, maar het is wel een toptrainer. En dan had je Cocu nog één of twee jaar aan zijn hand laten meelopen. En dan had hij daarna langzaam kunnen overnemen. En nu gooi je Cocu eigenlijk een diepe. Want het wordt volgend jaar sowieso moeilijk. Hè, want Van Bommel misschien gestopt en Toyfoon We gaan misschien wel vijf, zes spelers weg bij PSV. Dan moet je toch een heel nieuw elftal gaan, uh, gaan ja. beginnen. Ik wil even naar die warme band met de trainer die Ronald van der Geer net noemde. Uh, die bestaat bij Feyenoord wel? Nou, of die heel warm is, weet ik niet. Want ook Ronald Koeman is wel een afstandelijke trainer. Maar het is altijd, als je in de Kuip rondloopt... wel altijd heel erg duidelijk wie de baas is. En dat zal binnen de spelersgroep ook zo zijn. Ik denk alleen wel dat Koeman... Uh, heeft ook kinderen in die leeftijd... Uh, wel wat meer begrip heeft voor... wat er in zo'n spelersgroep uh, leeft. Uh, wat, wat spelers wel en niet doen, is wel heel streng. Maar kan zo heel af en toe wel, wel denk ik, warm zijn. Maar is ook niet een continue warme persoonlijkheid... richting zijn spelersgroep. En heeft Van Bronkhorst en Van Gastel er ook nog bij zitten. Hè? ook ja. Niet onbelangrijk. En en die, en die hebben dat wel. Hebben dat wel. Ja, van van Bonkors met name zeker. Vorig seizoen maakte Koeman heel veel indruk met Feyenoord. Eindigde als tweede. Uh, had je verwacht dat hij dit jaar weer zo hoog en zo lang zou meedraaien? Nee, dat had niemand verwacht. Want hij raakte ook bijna heel zijn as want kwijt. Want hij moest weer opnieuw beginnen. Hè? Ja, ja, precies. Ja. Die raakte bijna heel zijn as kwijt. Uh, nou ja, Guidetti, bekal, noem ze allemaal maar op. Dus eigenlijk had volgens mij niemand verwacht dat Feyenoord uh, weer tweede zou worden of derde. Dus wat dat betreft heeft hij het, heeft hij het gewoon weer, weer goed gedaan, denk ik. Um, Pelle is natuurlijk iedereen enorm meegevallen. Heeft iedereen verrast. Um, er is niemand uh, hier aan tafel, denk ik, die had verwacht dat, dat Pelle zoveel goals zou maken. Dat fijn het ook niet. En zo, nee, fijn het ook niet. Het was ook een soort van... Uh, Lucky, hè? dat verhaal van die vakantie en uh, iemand die tegen Koeman zegt... Zoon van Vol... Koeman. De zoon van Koeman die zegt: van, Goh, uh, is die pellen niks voor jullie? Nou, nee, want... die pellen was ze zelf komen zeggen. Ja. Oh, ja. Oh, die, die lagen met elkaar op het strand. Ja, ik kwam een vriend die... van een zoon van Koeman tegen en ja. de zei die zei: Heel lang weten dat ik beschikbaar ben. Zo is het eigenlijk ja, maar zo is het zo, wel. zo gaat dat vaak ja. in voetbal. Er worden een hele theorie opgehangen over scouting. Oh, over scouting, en sport, maar, het, uh, maar soms gaat het gewoon zo. Wordt gewoon gescout op het strand hoor. Nee, als je kijkt naar de spelers die ze gehaald <laughs> hebben en de, de, de, de pellen die ze komen aanwaaien. Maar als je gewoon kijkt, dan, want ze hebben natuurlijk transfervrije spelers gehaald. Die, die, die, transverblijf is niet echt heel ge nuttig geweest, heel goed geweest. Janmaat heeft het heel goed gedaan, ja. die doet het heel goed. Maar Vormer heeft het nog niet zo geweldig gedaan. Gooses is pas vorige week een beetje, die is natuurlijk lang gepasseerd ja. geweest. Dan hebben ze nog zo'n jongen met een hele lange naam gehad uit Noorwegen, die is alweer terug. Die Singh heeft het ook niet bijzonder goed gedaan. Dus eigenlijk hebben de, uh, de, het is vooral de jeugd die het goed gedaan heeft. En dat is, vind ik het leuke, vond ik het leuke dit jaar van Feyenoord. Maar ik, heb ook wel, ik ben ook wel een heel klein beetje teleurgesteld. Ik heb een heel klein beetje een fijne plekje in mijn hart. Omdat mijn vader een ouderwetse Rotterdammer was. Maar um, uh, ik vind dat ze ook wel kampioenen kunnen worden. Want um, ze hebben toch eigenlijk het hele Nederlandse elftal. Het is de hele verdediging bijna. Plus het middenveld is dus bijna helemaal het Nederlandse elftal. Dan pellen er nog bij. En dan hebben ze het toch wel heel makkelijk laten liggen in bepaalde wedstrijden. En in een seizoen dat, dat, er, dat er ook door de rest, door Ajax en PSV, ook punten werden verspeeld ja, ja. natuurlijk. Kijk, de, de seizoenen dat Feyenoord kampioen werd, de laatste seizoenen, 99 en 93, was dat natuurlijk ook aan de hand, hè. Waren, er, uh, waren, waren PSV en Ajax ook aanwijsbaar minder. Dus wat dat betreft was dit inderdaad een seizoen geweest. Het was echt een kans geweest dit. Want maar ja. was dat ook de onervarenheid? Van een groot aantal spelers? Nou ja, en ook misschien wel de smalte van de selectie. En, uh, en, want het is misgegaan. Nou ja, de Pek uit is misgegaan. Ja, en daar, was, het... daar was Pelle wel bij. Maar heel nadrukkelijk was het natuurlijk het spel in de, de wedstrijd Heerdeveen tegen Veen uit. uit. Waar, waar Pellen uh, ontbrak. Waar Immers er snel uit ging. Waar hij eerst met twee spitsen ging spelen. En vervolgens Immers in de punt zette die er ook uit moest. En van achteruit bleef men maar lange ballen spelen. Daar was helemaal niets meer van het spel over. En toen zag je eigenlijk wel... Dat ook Feyenoord misschien wel ja, geen plan maar... B heeft. Maar... Heerenveen was een moeilijke wedstrijd, want Heerenveen was toen net top. Ja, maar vijf, toen was ze wel heel slecht willen verliezen. Toen. De was heel slecht toen. Maar bijvoorbeeld, ik heb Peck uitgezien... En die hebben ze met 3-2 verloren, maar die hadden ze echt met... Met 7-3 of zo, Dat hebben ze zoveel ja. kansen gehad. Ze hebben RKC uit, die hebben ze dan 1-1 gespeeld. Die hadden ze gewoon al 5-0 moeten voorstaan op een gegeven moment. Bij de rust ongeveer. En dan staat het nog steeds maar 1-0. En dan wordt het weer 1-1. Dus hebben, vind ik, te makkelijk. Maar ik vind dat jij Matthijsen, uh, Martens Indy, Klazi, uh, Boetius... Dan heb je gewoon een goed elftal. En ja. die zich echt geweldig ontwikkeld heeft dit jaar. Dan maar daaromheen gewoon... zit, zit er weinig, hoor. In de breedte is het, is ja, het, is het niet veel. Ze hebben niet veel erachter zitten. Oh ja, dat bleek ook wel, maar. Vormer, immers... Vormer is, net, is natuurlijk eigenlijk een stand-in voor klasie. Ja. En niets meer dan dat. Pas op, met die twee op het middenveld heeft het eigenlijk nooit goed gerendeerd. En nee, dus nee, ja, dat... is inderdaad is er nu pas bijgekomen. En de, andere, ja, de, de twee Noorden, nou, die ene is alweer weg trouwens. Ja. En Singh heeft een basisplaats gehad in een wedstrijd waarin immers ontbrak. Nou weet ik even niet meer welke ja, dat is. Ja, dat... Dan is hij ook al in de rust gewisseld, dus daar gaat ook wel een streep doorheen. Dus dan, ja, dan is het allemaal wel heel smalletjes. He, heeft het ook een rol gespeeld dat zoveel spelers Oranje hebben gehaald, en daardoor ook uh, weg waren vaak? Nou, dat is nou, niet zozeer dat ze weg waren, maar dat, dat, dat, heeft, wel, mentaal. dat heeft wel een mentaal, ja. uh, mentale invloed gehad. Er werd op een gegeven moment van jongens als De Vrij en Klaas hier, noem ze maar op... werd ook meer verwacht uh, dan daarvoor. De druk werd anders. Mensen zeiden ook van, hé, hey, maar jullie hebben toch zeven internationals? Dan uh, laat het maar zien. Er verandert iets met die jongens op het moment dat ze bij het Nederlands Elftal komen. Qua intensiteit, hè, want die, die, die tien dagen bij zo'n Nederland Zelftal zoals recent... Dat heeft, dat heeft impact op zijn jonge spelers, want die zijn niet gewend om op zo'n niveau te trainen. Um, en, en, en ze komen terug en de, en, de, en de druk is net wat groter. Het zijn opeens internationals. Nou, dat, dat is in mentale zin is dat wel, heeft dat een rol gespeeld. Ook in, in het hele verhaal rond die salarissen... is dat natuurlijk ook een hele discussie geweest bij Feyenoord. Want Klaas, die, die een relatief klein contract had... die vond eigenlijk dat wel dat hij wat meer mocht verdienen... want die was nu ook international. Dat soort krachten gaan allemaal spelen. Stefan de Vrij... Je zit ook naar zijn contract te kijken, van ja, wat, wat gaan we doen? Uh, Matthijssen kwam erbij, um, die verdiende ja, wel heel goed. Ja. Um, presteerde de eerste maanden matig. Pakte het daarna uh, wel goed op, maar, maar de eerste maanden matig. En, en dat, dat werd allemaal een beetje gedoe bij Feyenoord. En dat, dat maakte het in ieder geval niet makkelijker. Koeman ja. moest dat weer zien te managen. Dus het was het was, wat dat betreft, ingewikkeld. Maar het is in, die wilde ineens geen linksback meer spelen. Want die had net tien dagen bij, centraal bij oranje gezeten. En die had daar alle veren in maar zijn kont gekregen, denkbaar. Dus die ging eigenlijk weer met tegenzin aan die linksback positie beginnen. En dat zijn allemaal puntjes die, die en zo nadrukkelijk het voordeel hebben Want nou, ik had gedacht toen die, die tien dagen, Roemenië en Estland moesten Nederlands zelf wel spelen. Het was fijn dat de enige ploeg, omdat ze allemaal die internationals hadden, die allemaal niet hoeven te reizen. Want ze zaten in Noordwijk. En die ajax internationals moesten allemaal heel Europa door. Voor allemaal wedstrijden, twee wedstrijden. Alleen die van Feyenoord, die zaten lekker in Noordwijk twee wedstrijden. Want ze speelden twee keer thuis. Ja. Ik dacht, het kon wel eens een voordeel tegen Heerenveen blijken. Ja, dat maar dat het bleek voordeel. juist een nadeel. dacht ja. Koeman toen ook dat het een voordeel zou zijn. Dat is niet geworden. Nee. nee. Die gaan er allemaal weg bij Feyenoord. We hebben nog een halve minuut. Maar het is in die uh, hoop ze te verkopen. Want dat is natuurlijk vrij makkelijk op te lossen. N Nelon die kan linksback spelen. Dan kan je het centrum gewoon mm -hmm. uh, behouden. Ik denk dat ze Klaasje ook wel zouden willen verkopen. Maar goed, je hebt niet helemaal invloed op de markt. Straks staat uh, Liverpool voor de deur voor de vrij. En dan, uh... Of voor iemand van ja. Uh, ja. Kom al heeft uh, gisteren nog gezegd... Iedereen, uh, hij heeft geen veto. En, en ze hebben afgesproken intern dat iedereen heeft zijn prijs. En als die hoofdprijs wordt betaald is iedereen te koop. Dat moet, vanwege de financiële situatie van de club. En daar is het dus ook weer helemaal opnieuw beginnen? Nou, niet helemaal, maar er zullen wel weer wat. Ja, er zal geïnvesteerd mogen worden, dus er zullen dan wel weer spelers gaan. En ze hebben de jeugd, hè? Ja, dit komt nu niet zoveel meer bij hoor, behalve Congolo. Heren, wij hebben de toekomst, maar die toekomst ligt in het volgende uur. Want dit uur zit erop, we gaan naar het NOS finaal met Mariel Hagman.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 Maar wat heeft de ingreep opgeleverd voor het land en met name de vrouwen in Afghanistan? Reportage in gesprek. Morgenavond om 7 uur in Bureau Buitenland, Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Sesambroodje, sesambroodje op mayonaise, mayonaise op ketchup. Die twee willen elkaar natuurlijk perfect aan.